6 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Speciaal meldpunt voor nieuwe drugs adviseert commissie. FNV-bondgenoot houdt eigen referendum over pensioenakkoord. Kroatië in 2013 lid van EU. <tieding> Er moet een meldpunt komen voor nieuwe drugs, daardoor kunnen nieuwe middelen worden gevolgd en kan op tijd worden gewaarschuwd voor de risico's, zegt de commissie die het kabinet adviseert over het drugsbeleid. De commissie zegt verder onder meer dat in Nederland geproduceerde wiet en hash een steeds hoger gehalte THC hebben. Als ze meer dan 15% THC bevatten, moeten ze als harddrugs worden beschouwd, adviseert de commissie. De minister Schippers en Opstelten zijn voorzichtig positief over dat idee. Het kabinet komt later nog met een definitief standpunt. De commissie zegt ook dat GHB voortaan mogelijk ook als harddruk moet worden bestempeld. Volgens het advies zijn de ontwikkelingen rond dat middel zorgwekkend. FNV-bondgenoten gaat een eigen referendum houden over het pensioenakkoord... dat de overkoepelende vakcentrale FNV heeft gesloten met de werkgevers. De bond legt het akkoord voor aan de leden met het advies om tegen te stemmen. Het wordt de komende weken gehouden onder bijna een half miljoen leden. De vakcentrale FNV had ook al een referendum aangekondigd. Het pensioenakkoord heeft tot grote oneenigheid geleid binnen de vakbeweging. FNV-bondgenoten noemt het akkoord zwaar onvoldoende... Onder meer omdat de hoogte van het pensioen grotendeels afhankelijk zou worden van de beurskoersen en omdat beleggingsrisico's vooral bij de werknemers zouden komen te liggen.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 Staatssekeraars Bleker wil het gebruik van CO2 toestaan... om ganzen te bedwelmen en te doden. Volgens hem vormt het sterk stijgende aantal zomergansen... een steeds groter probleem voor de luchtvaart, de landbouw en de natuur. Hij vindt gas een goed alternatief voor het afschieten van dieren. Het CO2 kan het beste worden ingezet tijdens de rui... want dan blijven de dieren aan de grond... en kunnen ze zonder onnodig lijden worden gevangen en gedood... zegt de staatssecretaris. Bleker heeft zijn plan voorgelegd aan de Tweede Kamer... die er zich nog over kan uitspreken. De Europese leiders hebben groen licht gegeven... voor de toetreding van Kroatië tot de EU. Het land zal waarschijnlijk in juli 2013 lid worden. Voorwaarde is wel dat Kroatië doorgaat met hervormingen... op het gebied van de mensenrechten en de aanpak van corruptie. Kroatië wil al zes jaar lid worden van de EU. Het ziet er nu naar uit dat het toetredingsverdrag aan het eind van het jaar wordt getekend. Meestal duurt het dan nog zo'n jaar of twee voordat alle 27 lidstaten van de EU het verdrag hebben geratificeerd. Later dit jaar wordt er in Kroatië zelf ook nog een referendum gehouden over toetreding tot de EU. De Wereldomroep houdt 14 miljoen euro over van de 46 miljoen die de organisatie nu nog krijgt. Het kabinet had al besloten dat de Wereldomroep zich moet beperken tot uitzendingen in landen waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Nu is het precieze bedrag van 14 miljoen bekendgemaakt. De Wereldomroep spreekt van een ongehoorde kaalslag.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 Het weer wisselend bewolkt en ook af en toe wat zon. Alleen in het oosten nog kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen veel bewolking en ook af en toe regen. Het wordt dan tussen 16 en 20 graden. Zondag droog en zonnig. Temperatuur die loopt dan op tot ongeveer 30 graden. Ah, nu ben je verkeersinformatie. Het is een gemiddelde vrijdagmiddagspits met iets meer dan 100 kilometer file. De meeste files staan bij Utrecht en Amsterdam. Maar ook in het zuiden van het land is het hier en daar wel wat drukker dan gebruikelijk. Er zijn ook een paar ongelukken de oorzaak op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. daar staat tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 7 kilometer stil. Na een ongeluk op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. Door het ongeluk bij Den Bosch loopt het ook vast op de A59 richting het oosten... tussen Nieuwkuik en knooppunt Empel 8 kilometer. Elders ook in het zuiden, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Roosteren en knopen Kerensheide, 9 kilometer. Vertraging is ongeveer drie kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Flinke file daar, tussen Knopen-Dijl en Echtold, 15 kilometer. De afrit is dicht. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht, tussen Amersfoort en Soesterberg, 7 kilometer. Na een ongeluk is daar maar één rijstrook vrij. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.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 Wordt beter en blijft beter met professionals van betekenis. Het is time to Jot. Kijk voor meer informatie op jot.nl. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Het laatste woord is aan de leden, maar die leden zijn volgens een peiling in meerderheid tegen. We hebben het over het pensioenakkoord. vvv bondgenoten de felste tegenstander van dat pensioenakkoord... geeft de leden toch het laatste woord. Met een negatieve stemadvies, dat wel. FNV-bondgenoten willen op korte termijn een referendum. Er is een onderhandelaarsakkoord gesloten. Dat hebben onderhandelaars hebben dat met een volle verstand gedaan. Dat geldt bij ons in de vakbeweging. Dan leg je het voor aan je leden. Dat doen wij met een referendum. Dat moet zo snel mogelijk inderdaad ook gebeuren... Het resultaat daarvan, dat is dan vervolgens beslissend voor het vervolg. Als het dan maar ook een goed akkoord is wat draagvlak heeft onder je leden. Hoe is het met het vertrouwen in de FNV-top? Want ook dat is aan de orde geweest. Ja, er waren moties. Maar voor de bondstaat was het volstrekt helder. De positie van het federatiebestuur is niet aan de orde. Het gaat gewoon nu over de inhoud. Wij moeten nu aan de bak om op te treden voor de belangen van onze leden. En dat betekent dat wij vinden dat dit pensioenplan dat moet van tafel. Het spel is nu echt begonnen. De strijd verhardt. Is dat het verhaal? Ik denk dat de strijd natuurlijk al lang bezig is. Misschien ook wel te lang. We zijn al heel erg lang bezig met de herziening van de AOW en de pensioenen. Dat is natuurlijk ook een heel ingrijpende operatie. Maar we zitten nu in de eindfase. Het eindspel, zo je wilt. Ja, dan is het logisch dat het erg spannend wordt. Zeker als wat op tafel ligt, omstreden is. En dat iedereen zich ermee bemoeit, dat is dan ook logisch. Ik zou eens willen zeggen, dat is maar gelukkig ook. Want tenslotte, pensioen is van ons allemaal. Het is en blijft een gevecht met de werkgevers, maar ook intern hè? Het blijft wat mij betreft in eerste instantie een gevecht om de inhoud. Daarvoor is het wel nodig dat je dan eerst intern, in dit geval binnen de FNV, het met elkaar eens wordt. We moeten ook niet zo bang zijn dat we hier forse discussie over hebben. Het gaat ook ergens over. De leden zijn nu aan zet. Mijn leden zijn in ieder geval op dit moment duidelijk. Mijn kaderleden zijn heel duidelijk. Dit kan het niet wezen. Dat is ook de boodschap op dit moment. En Agnes Jogerius, beste Agnes, jij bent uiteindelijk de voorzitter van de FNV. De voorzitter uiteindelijk ook van al die leden. Luister heel goed. Zet dit onzalige plan niet door. Het was omstreeks kwart voor negen vanochtend. Toen werkgeversvoorman Wintjes eigenlijk u op Radio 1 rechtstreeks toesprak. De tragiek van het verhaal is, u heeft het niet gehoord, hè? Ik heb het inderdaad niet gehoord. Nee, u luisterde klopt. naar de verkeerde zender. Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar u heeft inmiddels wel begrepen wat hij heeft gezegd? Ja, want ik had ook al meegekregen in het Financieel Dagblad uh, wat hij in ieder geval van mening is. Nou hij ja. vindt dat u onverantwoord bezig bent. Ja, nou ja, laat ik het zo stellen. Ik voelde mij in ieder geval zeer uh, gevleid door de woorden van uh, Bernhard Wientjes. Uh, in ieder geval, hij maakt zich ernstig zorgen. En dat is ook maar goed ook, dat hij zich ernstig zorgen maakt. Want het is een oneerlijk akkoord. De rekening komt inzijdig bij de deelnemers, bij de werknemers te liggen. En het is erg makkelijk dat Bernard Wientjes zegt van... Horis, het is een interne machtsstrijd. Ik zou wel toch de stelling hier willen droppen... dat werkgevers ongelooflijk onverantwoordelijk bezig zijn. Zij spelen in dit geval met de belangen van hun eigen werknemers. En zij moeten zich realiseren, Bernard Wientjes moet zich realiseren... dat het niet in zijn belang is en het belang van zijn leden, zijn bedrijven is... dat hij op deze manier de rekening bij zijn werknemers neerlegt. Dus ik zou tegen Bernard willen zeggen van joh, ga eens kijken, ga eens praten met je eigen achterban... en bezin jij je ook nog eens een keer op dit akkoord... of dat wel een eerlijk akkoord is. Wij vinden dat het geen eerlijk akkoord is. Nou, Maar hopen dat hij naar de goede zender luistert, hè? Nou ja, wat mij betreft moet hij dat allemaal zelf weten... als hij in ieder geval maar naar mij luistert. Dat kan hij doen, via Radio 1 dus. Verslaggever Louis Dekker was dat in gesprek met Henk van der Kolk... van FNV Bondgenoten. En het programma 1 Vandaag heeft gepeild... hoe er bij een referendum gestemd zou worden door de FNV-leden. En daar kwam uit dat 70 procent... Maar liefst het pensioenakkoord op dit moment zou verwerpen. Nederlandse hash en wiet zijn te sterk geworden. Inmiddels zoveel te sterk dat ze, volgens de commissie Garritsen, gewoon harddrugs zijn geworden. Arnaud Leblanc ging naar een koffieshop in Amsterdam. Als je het aan de klanten van de koffieshops vraagt, dan snappen ze er niks van. It's, it's not a hard drug. It's not too hard. Ja, yeah, we're from Colorado and in Colorado there's more dispensaries than there are coffee shops in the Netherlands. And the marijuana in Colorado is much stronger and we have all the hash oils and all the different extracts and like we can buy all of that. And so it's much much stronger than the marijuana here. Michael Veling van de Vereniging van Coffee Shophouders. Ja, dat is uh, slecht nieuws vandaag denk ik dan voor u? Nee, dat is oud nieuws. Oud nieuws, want yeah. Nou, uh, we, we hebben dit al vaker langs zien komen, deze discussie. En uh, om me even aan te herinneren, in Balken 2, de minister Hogevorst van Volksgezondheid, die heeft hier ook naar gekeken... heeft dat ook laten onderzoeken en kwam in 2006 naar de Tweede Kamer... met de mededeling dat dit uh, overdreven was, dat dit niet ging gebeuren. En ik zal het even uitleggen, je kan van cannabis, ongeacht de hoeveelheid die je consumeert, je kan er niet dood aan gaan. Ja. Oké, okay, nou zitten we hier bij een koffieshop uh, in Amsterdam. Het is hier uh, lekker druk. Hoe zit dat uh, straks, denkt u? Precies hetzelfde. Het verandert nooit wat. U denkt ik, dat het de, niks de, gaat veranderen? Nou, de enige radicale verandering die, uh, die de koffieshophouder te wachten staat en zijn klanten, is dat het product ergens in de toekomst gelegaliseerd wordt. Dat verwacht u echt? Ja, er is geen weg terug. En een deskundige... Die vindt het wel goed nieuws. Luister maar naar Nicole Maalster van de Universiteit van Tilburg. Ik denk dat het goed is dat er nu gekeken wordt naar de kwaliteit van cannabis. En zo eh, pad ik dit eh, rapport op. Omdat het daar eh, niet goed mee gaat op een illegale markt. Dus ik zie dit als eigenlijk een eerste stap naar regulering. Dus dan zegt u eigenlijk qua reguleren, dan zou eigenlijk de overheid het dus moeten ja, aanleveren. Dan moet de overheid dit doen. Zij kunnen dat niet doen. Ja, je kan moeilijk, dat zou namelijk betekenen dat er bij elke koffieshop een bepaalde laboratoriumopstelling moet komen. Dat kost rond de twee ton. En dan zou dus elk partijtje wat hier aangeboden wordt door een koffieshopondernemer zelf getest moeten worden in zijn eigen laboratorium. Dat lijkt me eh, onmogelijk. Dus dit betekent gewoon in feite dat de overheid zou gaan testen. Straks de Griekse premier Papandreou zit in het vliegtuig naar huis. Hij komt van de Eurotop. En thuis in Athene moet hij de boodschap gaan overbrengen. Bezuinigen moet en plan B bestaat niet. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan met de weekendspits. Het lijkt wel alsof er iets in het zuiden aan de hand is, uh, Wijnand. Veel viel daar. Ja, Toch nog spits... geen vakantie, ja. hè? Nee, inderdaad. Ja, of ze gaan juist op vakantie. Maar ja, in het zuiden van het land verloopt die spits inderdaad wel vrij rommelig. Terwijl het in de rest van het land uh, wel losloopt, zou ik bijna willen zeggen. De ongelukken die zitten daar op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er staat uh, voor het knooppunt Empel, 5 kilometer file. De rijstroken zijn daar weer vrijgegeven. Op de A2 verder naar het zuiden tussen Roosteren en knopend Kerensheide. 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En op de A59 van Os naar Zonzeel is een ongeluk gebeurd. Staat tussen knopend Empel en Engelen. 3 kilometer. De linkerrijnstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is kwart over zes. Tijd om eens te gaan vragen aan Marcella. Uh, of Robin Haas op de baan is. Nee, het duurt toch wat langer uh, dan we hadden gedacht. Want uh, de vrouwenpartij uh, op baan 12. Die aan zijn wedstrijd vooraf gaat, is een derde set begonnen. Het is een wedstrijd tussen Schiavone en Paschek uit Oostenrijk. En de Oostenrijkse leidt nu met 2-0 in de derde set. Dus dat is nog redelijk verrassend ook. Maar goed, als dat klaar is, dan gaat Robin Hazen spelen tegen Mardy Fish. Voor een plaats in de vierde ronde van Wimbledon. En ja, dat zou absoluut een mijlpaal zijn voor Robin Hazen. Die natuurlijk in goede vorm is en goede hoop heeft om de Amerikaanse nummer 9 van de wereld te verslaan. Moeten we nog even geduld hebben, je had het eigenlijk al min of meer al voorspeld, hè? dat dat wat langer zou gaan duren. Maar uh, toen wij elkaar spraken, een uurtje geleden ongeveer, uh, was je aan het kijken naar de partij van Venus Williams. Je voorspelde al dat dat snel klaar zou zijn. Is het klaar ondertussen? Ja, dat klopt. Ze heeft heel makkelijk gewonnen... van de Spaanse Maria Martinez Sanchez. Die uh, vlamde in de vorige ronde nog tegen de Servische Jankovic... maar kon dat niet tegen Venus Williams. Het werd 6-0 en 6-2 voor de Amerikaanse. En dat ging dus een stukje sneller dan die vorige ronde. Die hele lange partij tegen de Japanse Date. Waarbij ze ja, wel bijna drie uur op de baan stond. Wel een andere verrassing in het vrouwentoernooi. De nummer twee van de plaatsingslijst. De Russin Vera Zvonareva ligt eruit. Oh. Zij uh, ja, verloor vrij kansloos 6-2... Van Tsetana Pironkova uit Bulgarije. Vorig jaar speelden die twee in de halve finale hier tegen elkaar. Toen won Zwonareva. Maar ja, nu is de nummer 2 van de plaatsingslijst er gewoon uit. Dus het wordt in die vierde ronde Venus Williams tegen Pironkova. Oké, okay, dankjewel Marcella. En we wachten met spanning op de partij van Robin Haas. Kunt u blijven volgen natuurlijk hier zo op Radio 1, want we zijn erbij Daarop op Wimbledon. De Griekse premier Papandreou vertrok vanmiddag als laatste uit Brussel. Het resultaat van de tweedaagse Europese top is dat er in principe weer een miljardenlening voor hem klaar ligt. Maar dan moet Papandreou eerst nog het grootste kunstje uit zijn loopbaan vlekken. Namelijk het Griekse parlement overtuigen van de noodzaak van ongekend forse bezuinigingen. Het verslag is van Tijn Sadé. We hebben de steun van Europa. We kunnen en moeten verder met hervormen en bezuinigen. Zegt de Griekse premier Papandreou bij de afsluiting van de Europese top. De perszaal van de Grieken zit bomvol. Journalisten uit de hele wereld willen weten of Papandreou met een gerust hart terug naar Athene reist. Dank uh, u, meneer de minister van Bloomberg. How important was the support that from leaders Een journalist van Bloomberg wil weten hoe belangrijk het voor Papandreou is dat hij wordt gesteund door Europa's regeringsleiders. Well, all, the support given the, my fellow European leaders was given because they are, they recognize... Ik krijg de steun omdat ze mijn goede bedoelingen erkennen. Ze erkennen trouwens daarmee ook de offers die alle Grieken moeten brengen. Dat zijn mooie woorden, maar premier Rutte wil het eerst allemaal zien en dan pas geloven. De stap die nu voor ons ligt, uh, die ligt bij de Grieken zelf. Zij moeten nu het pakket doorvoeren, het hele bezuinigingspakket. Dus het echte werk begint nu pas, zou je kunnen zeggen. Uh, Griekenland moet volgende week besluit nemen om tientallen miljarden te bezuinigen. En wat mij betreft is dat besluit ook de enige uh, logische en de enige echte keuze die Griekenland kan maken. Uh, en de bal ligt dus nu bij de Grieken. Uh, de Grieken hebben de sleutel in handen. De Grieken zijn nu dus aan zet. Maar vraagt een Griekse journalist, kan Papandreou wel rekenen op steun voor zijn draconische bezuinigingen? Het is wat ik verhaal is dat we allemaal De Griekse premier geeft een ontwijkend antwoord. We hebben hier in ieder geval bewezen dat we een volwassen samenleving zijn. Dat we de wil en de moed hebben om uit het zwarte gat weer omhoog te kruipen. Griekenland staat nu op een kruispunt. Het is prachtig moeilijk, maar het is erg moeilijk voor de regering om er iets aan te doen. om deze wapens in het limo- en het limo- en het limo- en het limo- en het limo- en het limo- en ja, geeft Papandreou toe, Europa zit in een crisis. Een crisis die is begonnen in de Europese periferie, in landen zoals Griekenland. Maar nog voordat hij in een taxi stapt richting vliegveld, wil hij eindigen met goed nieuws, verwijzend naar het Chinese gezegde. Een crisis... Betekent ook nieuwe kansen. Ik neem me, ik heb om elkaar een paar apolitische zittingen, maar we zijn niet meer af Papandreou doelt op de eensgezindheid waarmee Europa deze crisis aanpakt. Ik hoop, zegt hij, dat de Griekse crisis een nieuw begin inluidt voor Europa. Als het lukt, zullen we zien dat deze crisis ook voor Griekenland en voor de hele Europese economie een nieuwe start is. De reportage was van Teun Sade. Het is nog steeds, vergeef me de woordspeling, kommer en kwel in de groentesector. Ook al is de actuele aanleiding van de onrust, de EHEC-bacterie, geweken. De export naar Duitsland en Rusland ligt nog steeds op zijn gat. En ook de binnenlandse vraag zit nog niet op het oude niveau. En dus dachten ze in de sector, tijd voor een campagne. Vandaag gestart op allerlei plekken in het land. Waaronder de Nieuwmarkt in Amsterdam. Jeroen de Jager ging kijken. Kom op voor Nederlandse groenten. Podium gebouwd, goede en rode ballonnen overal en een heleboel groentenkraams. De, de, de groenten en fruit krijgt ze allemaal gratis, hè? Ja, groenten en fruit. Die hier rondloopt met een nieuw product. Set buttons. Het mooie hiervan is, het doodt allerlei bacteriën en parasieten in je mond. En dan in combinatie met dat je speculier gaat vloeien, wordt je smaak geneutraliseerd. Ah, even hier tussendoor. Jullie zijn bezig met een zo. Ja, mooi hè. En wat moet het voorstellen? Een soort octopus, geloof ik hè? Ja, een wezen, monster. Groenten zijn monsterlijk tegenwoordig. Ja, inderdaad. Ze zijn eng, gevaarlijk. En dat willen jullie hier nou juist bestrijden? Dat ja, maar het is natuurlijk gewoon een felgekleurd monster. Dat kun je niet echt serieus nemen. Daar ben je niet bang voor. Jacques Stroeken van het Groente- en Fruitbureau U heeft dit hier georganiseerd op de Nieuwmarkt... om de Nederlandse groenten maar weer eens te promoten, want dat schijnt nodig te zijn. Nou, Ze verliezen nog steeds elke week 50 miljoen euro in de teelt en nog een keer in de handel 50 miljoen Dus 100 miljoen euro gaat er dus nu eigenlijk uh, ja, heel snel doorheen. Nou dacht ik, uh, de ellende is voorbij met de EHEC-bacterie. Uh, het gaat wel weer goed en het komt vanzelf wel weer goed. Die mensen hebben nog een seizoen. Er is nog één kans om nog wat van het seizoen goed te maken als nu in het eind van het seizoen dadelijk... De prijzen weer een beetje op een niveau komen, maar uh, zo niet dan is het echt rampzalig voor die telers. Dus er is geen sprake van dat er nu al een verbetering is aan telerszijde. Op zo'n uh, dag ter promotie van Nederlandse groenten blijkt dat eigenlijk al die groenten alleen maar positief beoordeeld worden hier. Want het zijn natuurlijk allemaal mensen die deze dingen telen. Hier de radijs bijvoorbeeld. Het is zo dat als je hier een koude soep van maakt, een koude soep, dat is een delicatesse. Nou, u ziet hier voor u twee. Dozen tomaten die voor u waarschijnlijk vrijwel hetzelfde raakt. Ja. Als u deze probeert, dan zult u proeven dat er wel degelijk verschil tussen zit. Beetje smakkel mag wel, hè? Oké, okay, die smaakt een beetje oranje. Hebt u de eigenlijke initiatiefnemer ook geïnterviewd? Zeg Wouter de Heij, ik moet met u praten, hoor ik. Deze mevrouw. Hallo. Want ik zit journalistiek gezien met een probleem. Nou. Ik probeer kritisch te zijn en dan krijg ik weer een mooi promotieverhaal. Van u ook weer? Van mij krijg je maar geen promotieverhaal. Oh. Van mij krijg je alleen te horen dat uh, groente en fruitproducten hartstikke leuk en lekker kunnen zijn. En dat je daar ook innovatief in bent. Dat zie je wel, Daar heb je hem weer. <laughs> heb je zelf die smoothie al geproefd. Niet om te drinken. <laughs> <lacht> Hebben jullie nog een beetje vertrouwen in Nederlandse groenten? Ja, ik wel. Ik kan wel zeggen, mijn oma en opa die eten helemaal geen groenten meer. Ze zijn bang van, we zijn nu al zo oud, als we nu nog groenten eten, dan gaan we misschien eraan door. Ja. Mevrouw, met een komkommer in de hand? Na dat geval, dan uh, was ik een beetje huiverig. Dan ik dan denk je... dat het een dan beetje voorbij is. Smakelijk. Ik complimenten. Ja, lieve dames en heren. Het is allemaal goed spul wat er staat. En het is allemaal heel erg hoog van kwaliteit. Wat we hier in maken. Jeroen de Jager, altijd op zoek naar het complot en het verhaal achter het verhaal. Hij vertrouwt niks. Hij was vandaag dus op een reportage op de Nieuwmarkt in Amsterdam. En dan de rollende motoren, de brullende motoren op het circuit van Assen. Ja, ja, morgen is het weer tijd voor de jaarlijkse TT. Vandaag waren de kwalificatietrainingen. Sebastian Timmerman die is erbij. Sebastian, goeiemiddag, goedenavond al zelfs. Goedenavond, ja. Ja, jongen, de Nederlanders doen mee, uh, alleen in de laatste klas. Die van de 125cc. Maar spelen we daar een rol van betekenis? Uh, nee, uiteindelijk niet. Maar even dreigde er een sensatie. Jasper Iwema, de, de enige Nederlander ook die alle Grand Prix rijdt in het Seizoen van 125cc. Die uh, was slim. Die zag namelijk een uh, bui, een regenbui aankomen. aan het begin van de training van 125cc. aan het begin van de kwalificatie. Reed als een van de eerste de baan op. Uh, trok gelijk de gashendel vol open. reed een snelle ronde in de tweede ronde. en toen begon het dus met regenen. waardoor Jasper Iwema uh, minutenlang aan de leiding ging. en heel even dacht iedereen. er hangt een sensatie in de lucht. er hing regen in de lucht. maar droogde, droogde uiteindelijk ook weer op. en daardoor gingen veel mensen onder de tijd van Iwema door. en Iwema zelf probeerde dat ook nog een keer. Maar toen uh, uh, ja, ging hij onderuit. Ja. En dat was dus het mindere aspect in zijn training. En hij eindigde uiteindelijk in de achterhoede als 33ste. Was ook niet de snelste Nederlander. Dat is uh, de 16-jarige Brian Schouten op de 26ste plaats. Dus het was een uh, training met uh, een lach en een traan uiteindelijk... voor uh, Jasper Iwemaat, kind van de streek. Want als je hier naartoe rijdt richting Assen... dan kom je overal op uh, de viaducten. En langs de kant van de weg kom je zijn naam tegen de Iwe Mania. hangt hier een Wat beetje is in de lucht. Iwemania? In, in. Ja, in de ja, Maar uh, betekent dat ook... dat gewoon de belangstelling weer ouderwets overweldigend is? Heb ik begrepen van wel. Ik heb begrepen net vanmiddag toen ik even een rondje maakte... dat de campings uh, uh, voller zijn dan dat ze ooit zijn. En er worden toch weer 90 tot 100.000 mensen verwacht... Uh, morgen langs de kant van de baan. Uh, mondiaal zie je dat de belangstelling dit seizoen... een beetje terugloopt voor uh, de motorracerij. Zo'n 10% minder toeschouwers uh, toch wel dan de voorgaande jaren. Maar hier in Assen verwacht men gewoon weer... dat er tussen de 90 en de 100.000 mensen morgen hier naartoe komen. Hé, hey, nou hebben we met Erwin Krol gesproken. Uh, ja. Ja, af en toe, af en toe buien. Ja, ik heb uh, inderdaad ook wat weersites zitten bekijken. Maar daar werd ik niet vrolijk van. Want nee. uh, er wordt heel veel regen verwacht voor morgen. Ik zag een weerscijfer 2 voorbij komen op een van de sites. Nou, dat zegt wel genoeg. Dus... dat is niet goed voor de race. Nee, nou ja, dat nee, een spektakel. Wel, precies, het kan ook wel een spektakel zijn. Het is in ieder geval lastig voor de rijders. Want de meesten hebben uiteindelijk vandaag wel in droog weer kunnen trainen. En dat betekent dat de motorafstelling daarop uh, wordt gebaseerd. Ja, en dat kan dan de prullenbak in. Dan moeten ze de motoren weer gaan afstellen. En komt het natuurlijk ook op stuurmanskunst aan? Dat is ook een kunst. Nou ja, ik wens je af een genoeglijke nacht, want de nacht van Assen is ook natuurlijk uh, om ja. uh, te smullen. Ja, maar daar ben ik één keer naartoe geweest en toen kwam <laughs> ik heel laat thuis. Dus dat doe ik maar niet meer. Nee, maar moet hier, moet hier, we moeten hier morgen natuurlijk ook nog horen op, uh, op de zender. Voor het verslag, Sebastien, we horen je morgen weer. Sebastian okay. Timmerman gaat u bijpraten morgen de hele dag over de koers. En wie u ook gaat bijpraten, maar dan gewoon over de uitzending die zo komt... is Petra Grijs. En Petra, wat ga je doen? Habert, we praten door over de joints die straks misschien wel op de harddrugslijst staan. En... Ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, maar leidinggevende vrouwen... die worden heel erg gewaardeerd op de werkvloer. Speciaal voor ja, hun vrouwelijke eigenschappen. Herken jij dat, Bert? Ja, dat herken ik wel. We hebben hier een aantal leidinggevende types... die zeer goed zijn. Ja, maar als ze dan echt doorstoten tot de echte top... dan worden ze opeens toch een beetje man. Dus, wij oh. gaan daarover praten met Mirjam de Bleekoor, die is partner bij Baker McKenzie. En uh, ja, Wimbledon, als Robin Hazen straks aan zijn wedstrijd begint... dan houden we u natuurlijk ook op de hoogte.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 het Centraal Planbureau waarschuwt dat het pensioenakkoord van het kabinet... werkgevers en werknemers nog veel vragen onbeantwoord laat. En dat met name jongeren er veel nadeel van kunnen hebben. Verder zegt het CPB dat mensen die straks alsnog met hun 65ste met pensioen willen... in plaats van met 67 jaar, voor de rest van hun leven zo'n 7% minder te besteden hebben. In de Brabantse plaats Asten is een kinderdagverblijf per direct gesloten. Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat het personeel niet is gekwalificeerd. Verder zouden de groepen kinderen te groot zijn... en het gebouw niet aan de veiligheidseisen voldoen. De GGD deed onderzoek naar het kinderdagverblijf in Asten... naar aanleiding van een klacht. Tuinders en uitzendbureaus hebben kritiek op elkaar... over het werven van seizoenarbeiders. Ze waren samen op zoek naar alternatieven voor Roemeense en Bulgaarse arbeiders... die geen werkvergunning krijgen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 Het weer. En hier is Gijminkel. Het begint nu flik op te klagen vanuit het westen. Dat is maar tijdelijk, want in de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Het wordt een graad of 10 gemiddeld vannacht. En ik denk dat in het oosten van het land de temperatuur nog iets lager kan komen, een graad of 8. Um, dan aan het eind van de nacht begint het in het westen al licht te regenen. En ik denk dat morgen het grotendeels bewolkt weer is. Van tijd tot tijd regent of motregent het. Er waait een uh, matige naar zuid draaiende wind en het wordt ongeveer 17 graden. En dan in de tweede helft van de middag begint het waarschijnlijk... vanuit het zuidwesten wat op te klaren. Dat hangt samen met zachtere lucht, warmere lucht. Dat betekent dat in het zuiden kan het nog eventjes 20 graden gaan worden. En dat is een goede gedachte... Uh, om, uh, om in uw achthoofd te hebben in de richting van zondag. Want zondag overdag begint de bewolking steeds verder te breken. Temperaturen lopen op de meeste plaatsen op tot zo'n 24, 25 graden. En daarmee wordt zondag een fantastische dag. Maandag en dinsdag, die zijn zon overgoten, Maar ik moet u waarschuwen, temperatuur op heel veel plaatsen boven de 30 graden. Een beetje benauwde dagen. En zoals gebruikelijk in de Hollandse zomer, eindigt dat op dinsdagavond met een fix onweer... waarna het een stuk frisser wordt. Ah, nee, verkeersinformatie. Het is snel gegaan, de spits is voorbij. Er staan nog een paar korte files, met name in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voorknopend Kerensheide 4 kilometer, een stukje verderop voorknopend Europaplein 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzen. Vrouwen worden mannen. En Super Mario gaat Europa uit de schuldencrisis helpen. Goedenavond en welkom bij Avondspits vanaf de WNL-redactie in Amsterdam. We beginnen met nieuws over verzekerden. Want steeds meer verzekerden die kunnen hun premie niet betalen. En vragen een betalingsregeling aan. Dat zegt Roger, Roger van Bokstel, topman van zorgverzekeraar Mensis. Hij is geschrokken van de cijfers. We hebben een, een forse groep wanbetalers. Die betalen echt hun premie niet. Maar wat ik eigenlijk erger vind op dit moment... is mensen die wel willen betalen, maar het gewoon vaak niet kunnen. Gewoon doordat ze te weinig geld in de portemonnee hebben. En uh, wat wij zien is dat we uh, daar waar we bijvoorbeeld twee jaar geleden... nog zo'n honderd verzoeken per dag kregen... Uh, voor, van mensen die een betalingsregeling wilden. Bijvoorbeeld om hun eigen risico te betalen of een de, de deel van de premie dat we op dit moment al boven de 200 aanvragen per dag zitten... voor een betalingsregel. Per dag? Per dag. En dat gaat dus echt om duizenden mensen... die uh, zeggen, ik wil wel betalen, maar ik heb het gewoon niet op dit moment. Nou, dan kun je natuurlijk altijd zeggen... er zal al vast iemand tussen zitten die zijn portemonnee slecht beheert. Maar zulke grote groepen, dat moet ook wel een signaal zijn... van ja, de zorg wordt echt uh, voor veel mensen gewoon veel te duur... Nou, daar proberen wij echt heel goed mee om te gaan. Wij bieden alle mensen aan om dan de afbetaling uit te smeren... Over tot een maximum van 60 maanden. Dus vijf jaar de tijd om dat zeg maar, toch te betalen. Nou, dat, daar maken veel mensen ook dankbaar gebruik van. We zien ook dat er op dit moment zo'n 120 mensen per dag... ook vragen om een schuldsaneringsregeling. Want dat is weer wat anders. Hè? Van die 205 mensen, hoeveel mensen... Zijn daar op korte termijn weer uit, uit die problemen? Ja, een, een groot deel komt daar ook wel uit. Maar er is natuurlijk wel een deel die, die inmiddels zoveel uh, problemen heeft... die dan op een gegeven moment zegt, ik kom er niet meer uit. En da dat zijn dan die 120 mensen per dag die zeggen... ik wil eigenlijk echt schuldsanering. En dan moeten wij vaak gaan praten met meerdere partijen waar schulden uitstaan. Ja, en ik vind het gewoon een belangrijk maatschappelijk signaal om te zien... Uh, veel mensen uh, uh, moeten gaan wennen aan het feit dat de zorg meer gaat kosten... Uh, omdat we gewoon ja, vergrijzen, ook heel veel zelf gebruik maken van de zorg. Misschien ook af en toe wel uh, onnodig of onzinnig. Schokkende cijfers, dus een verdubbeling ten opzichte van 2009. Uh, maar die premies die gaan ook flink omhoog. Kunnen die niet omlaag? Nou, iedereen die premieverlaging belooft... Dat, uh, dat, dan, dan moet ik haast zeggen, dan ben je uh, niet helemaal bij de tijd. Want dat gaat gewoon niet lukken. We hebben uh, een samenleving, een Nederlandse samenleving die in hoog tempo vergrijst. En, en we weten allemaal dat als je ouder wordt... dat je ook meer zorg nodig hebt. Dus die zorgkosten die lopen op. Daarnaast hebben we ook altijd weer nieuwe vindingen... nieuwe behandelmethoden die ook vaak weer duurder zijn... maar die iedereen toch graag wil hebben. Medicijnen... Dus de, de premie omlaag niet. Maar wat wij wel willen, uh, is echt uh, die premiestijging zo laag mogelijk houden. Nou, daar zijn we ook over in gesprek met ziekenhuizen, met huisartsen... om te kijken of we echt die zorg weer zuinig en zinnig kunnen maken. Uh, dat betekent ook dat je tegen mensen moet gaan zeggen... en dat gaan wij ook doen... u kunt niet meer overal voor alles terecht. Uh, want we willen goede kwaliteit van zorg. En dat moeten sommige ingrepen ook veel gedaan worden... En dan, dan zeggen we ook, ja, dan moet je eigenlijk naar die ziekenhuizen toe... waar ze dat ook goed kunnen, waar de kwaliteit goed is... en waar ze het veel doen, want de ervaring leert... waar een operatie bijvoorbeeld veel wordt gedaan... gaat de kwaliteit omhoog en de prijs omlaag. Ja. En dat is wel wennen, want wij zijn in Nederland eigenlijk opgegroeid... met de gedachte dat we alles eh, om de hoek kunnen krijgen. Die selectieve zorg, is dat een politieke keuze... of is dat een keuze die ligt bij de verzekeraar wat u betreft? Nou kijk, de minister die heeft aan de ziekenhuizen en aan de verzekeraars gevraagd, zouden jullie met elkaar hier afspraken over willen gaan maken? Nou, daar gaan we volgende week hopelijk ook een definitieve afspraak over maken. Is het, het principieel een politieke keuze of is het eentje van de zorgverzekeraars? Want u zegt, ik ga nu eigenlijk op de stoel van de politiek zitten. Nou, ik denk dat de politiek aan ons mag vragen, als, aan de verzekeraars, om hierin te helpen. Dus wij gaan die rol ook echt oppakken. Nou zit u al in de Senaat. Dus U gaat al een beetje op die stoel zitten. Nee, dat ga ik niet door elkaar laten lopen. Ik ga in de Senaat niet over de zorg praten. U vraagt mij nu als zorgverzekeraar wat ik daarvan vind. En als zorgverzekeraar zeg ik... wij willen graag het vertrouwen van onze klanten hebben... Uh, dat wij zo goed mogelijk voor hen de zorg contracteren. En dat zullen we dus op een aantal gebieden selectiever gaan doen. Niet meer alles overal. En dat was uh, Roger van Boksel, topman van zorgverzekeraar is in gesprek met Martine Voef. Straks Super Mario, maar eerst mega Michel. Dat is Michel van der Stee, van, van Lanschot, maar Goedenavond, Michel. Goedenavond. Ajax, half procent in de plus op 329 punten. En het begon vandaag nog beter, hè, Michel, door goed nieuws. Het ja, is niet vaak voorgekomen voor Griekenland. Het was overigens uh, uh, minder, hoor. Het was maar uh, een heel klein plusje. Ja, maar we begonnen inderdaad de dag een stuk beter. En dat was natuurlijk naar aanleiding van het resultaat van de onderhandelingen gisteren... dat Europa en het IMF toch bereid zijn om Griekenland verder te helpen. Is dat... Mits uiteraard het parlement in Griekenland aanstaande... of is het, dinsdag is het geloof ik... akkoord gaat met de bezuinigingsmaatregelen die op tafel liggen. Want wat denk jij? Gaat dat gebeuren? Nou, dat gaat wel gebeuren. Want Papandreou heeft natuurlijk vorige week al een vertrouwensstemming gehouden in het parlement. En hij heeft de meerderheid... Uh, hij heeft daar het vertrouwen gekregen, dus, uh, dus die meerderheid die zal ongetwijfeld ja zeggen tegen het pakket. Dus wat dat betreft ook een goede volgende week? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet, want uh, ik denk dat er meer moet gebeuren. Het gaat nu om de, om de vijfde tranche van het oorspronkelijke reddingspakket. 12 miljard wat op tafel moet komen. Maar daarna moet er nog een plan komen om Griekenland ook de komende jaren uh, vooruit te helpen. En dat zal uh, denk ik toch wel weer de nodige voeten in de aarde hebben... En zolang daar echt geen, geen breed, uh, ja, geloofwaardig plan op tafel komt... om, om Griekenland uh, de komende jaren door te loodsen... maar ook andere landen die in de problemen zitten... ben ik bang dat die onzekerheid boven de markt zal blijven hangen. Dankjewel, Miso van der Steven van Landschot Bankiers. Super Mario die staat vanaf november aan het hoofd van de Europese Centrale Bank. Zijn echte naam, Mario Draghi uit Italië. Even het waterlanden van Optimix Vermogensbeheers nu in de lijn. Goedenavond. Goedenavond, Petra. Is hij de man die Europa uit de schuldencrisis kan trekken? Nou, in ieder geval heeft de Europese Centrale Bank duidelijk gemaakt... dat dat een zaak van de politiek is en niet van de ECB... maar dat ze daar wel steun aan zal verlenen. En een Italiaan is natuurlijk wel iemand die de zuidelijke mentaliteit goed begrijpt. En ik denk ook wel de brug kan gaan bouwen. Is dat inderdaad een pre-iemand uit een Zuid-Europees land? Ik denk het in deze bijzondere situatie wel. En ook Draghi heeft aangegeven dat hij oog heeft voor de noordelijke belangen. Dat is de sterke euro en we willen geen inflatie. Dus als hij het goed doet, kan hij echt de brug maken. Ja, want waarom denk je dat hij die brug kan maken? Nou, ik denk dat wij hier in het noorden toch wel wat uh, geregeerd worden door vooroordelen over Zuid-Europa en dat het heel handig is als in de communicatie er dan toch iemand zit die wat beter de mentaliteit uh, van het, de verschillende landen in het Zuid-Europa begrijpt. Ja, hij komt wel bij Goldman Sachs vandaan. Dat lijkt me dan weer geen aanbeveling. Precies, dat is het enige smetje wat hij op zijn naam heeft staan. Hij komt voor Coldman Sex. En Coldman Sex is de, de investmentbank die Griekenland geholpen heeft om de problemen te verbergen. Maar uh, ja, uh, daar was hij niet persoonlijk betrokken bij, heb ik begrepen. Dus uh, hij heeft voordeel van de twijfel gekregen. Dankjewel. je wel. Waterlander van Optimix Vermogensbeheer. WNL is ook op Twitter te volgen, het avondspits WNL. En bij me aangeschoven is Mirjam de Bleekoor. Zij is partner bij advocatenkantoor Baker McKenzie en van Women Inc. Welkom. Dank je wel. Want we gaan het hebben over leidinggevende vrouwen. Die worden erg gewaardeerd op de werkvloer. Vooral om hun vrouwelijke eigenschappen. Tot het moment dat ze echt in de hoogste toppen van het bedrijf terechtkomen. Dan gaan ze opeens heel erg lijken op mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Londen. Ja, herkent u dat? Um, nou, dat herken ik niet. Ik herken wel dat juist om de top te bereiken, dat je je mannelijk moet gaan gedragen. Uh, dus ik denk niet dat het zo is dat als je dan eenmaal in de top bent, dat je, je dan mannelijk gaat gedragen, maar om er te komen. En vervolgens moet je je handhaven in een raad van bestuur met overwegend mannen. En dus moet je dat gedrag blijven vertonen. Ja, dat denk ik wel. Hoe bent u als man? <laughs> Ik zie er niet uit als een man, dat is wel een groot voordeel. Maar ik, ik gedraag me wel vaak als een man. En het zijn hele simpele dingen als bijvoorbeeld niet alleen maar op je kamer zitten werken... maar ook je kamer uitkomen en vertellen wat je doet. Wel naar de kantoorborrel gaan, wel netwerken... wel besturen naast je advocatuurschap. En dat is heel onvrouwelijk eigenlijk. Maar dat klinkt wel als iets wat je nodig hebt... als je in een leidinggevende functie zit. En ook als iets heel erg positiefs eigenlijk. Ja, je kan het dus heel positief zien. En op het moment dat je vrouwen leert dat het iets heel positiefs is... omdat je jezelf zichtbaar moet maken... anders weet ook niemand dat je naar de top wil... Als, als je dat nou maar aan vrouwen uitgelegd krijgt en ze stromen dan niet meer, dan zie je ook dat ze uh, makkelijker doorstromen. Maar uit dit onderzoek blijkt nou ook dat juist die nare mannelijke trekjes ook naar boven komen, zoals bijvoorbeeld agressiviteit. Herkent u dat dan ook? Dat u denkt van. Hmm, ja. Uh, nee, de... Nou, dat, dat herken ik best. Want uh, je moet soms, in, in vergaderingen, moet je wel echt je mannetje staan. En, uh, dan probeer het eerst drie keer vriendelijk te zeggen. En als dat dan niet lukt en, en je zit uh, bijvoorbeeld met twee vrouwen en, en 34 mannen... wat heel geregeld voorkomt... Ja, dan moet je af en toe je stem verheffen om wel uh, je punt te maken. Hoe doet u dat? Nou, dat kan ik heel goed. Dan, dan ga ik gewoon wat harder praten of dan ga ik opstaan. En dan zeg ik, ik wil nu echt dat er naar me geluisterd wordt. Ik denk dat dat heel indrukwekkend overkomt als ik u zo tegenover ja. me heb. Dus ja, dat... ik denk dat dat een hele goede strategie is. Maar ja. toch wordt men daar eigenlijk gelukkig van op de werkvloer. Want men, vrouwen bedoel je? Ja, wellicht. Uh, nou, ik denk, kijk, als je de top wil bereiken en je, en je wordt daar gelukkig van dan zal je wel moeten totdat er straks genoeg vrouwen zijn in raden van bestuur... die je gedrag herkennen. Um, kijk, dat merk ik ook wel. Als je in een bestuur zit waar overwegend vrouwen zijn... is het voor een vrouw heel makkelijk, want je hoeft je stem niet te verheffen... en iedereen luistert naar elkaar. Dat lijkt dus heel simpel. Um, soms, soms is het wel lastig dat je inderdaad anders moet gedragen... Uh, om je te handhaven. Want het is tegelijkertijd een beetje paradoxaal. Hè? U bent uh, ook van Women Inc., zei ik al net. Ja, het is Women in... on Top. Uh, sorry, Women ja, on Top. Maar dat women is Inc. Een... Ook, ook dingen. Ook. Ja. Uh, die willen ervoor zorgen dat er juist meer vrouwelijkheid in die top komt. Meer ja. vrouwen in de top. Ja. U bent zelfs geboren op Internationale Vrouwendag. Nou, wat wil je ja. nog meer? <laughs> maar nu u in de top zit, zit, dan gedraagt u zich toch als een man. Dat betekent kortsluiting ergens. Ja, dat snap ik wel dat je dat zegt. Maar uh, uh, in, in mijn top, hè in mijn bestuur, maar ook uh, in mijn partnerschap... daar zijn overwegend mannen. En is ook uh, wetenschappelijk bewezen... dat als er 28 vrouwen in een bestuur zitten... Uh, dan kan je je weer vrouwelijk gaan gedragen. Dus wat ik heb gedacht, zes jaar geleden... ik ga gewoon enorm lobbyen en ik ga me inzetten om vrouwen makkelijker te laten doorstromen... zodat we ons straks gewoon uh, onszelf kunnen zijn, net als de mannen. Ja. Vandaar dat we die wet hebben geschreven. Precies, en ja. daar wil ik het nu over hebben. Dat is een wetsvoorstel voor een vrouwenquotum. Vanaf 1 juni volgend jaar moet, minstens, moet minstens 30 van de boardroom vrouw zijn. Gaat dat lukken? Nou, het is het leuke dat het geen wetsvoorstel meer is, maar het is al een wet... En het is geen quota, maar het is een streefcijfer. Uh, gaat dat lukken? Dus, ja, dat is een hele goede vraag van jou. Uh, ja, mijn stellige overtuiging is dat dat gaat lukken. Echt? Want nu is het ja. nou echt nog... De 10 wordt niet eens gehaald. Ja, maar toch zie je dat bijvoorbeeld uh, binnen Baker McKenzie... hebben we onszelf dan een streefcijfer van 26 procent opgelegd... En op het moment ja, dat, je, dat je het je oplegt, hebben we nu toch zitten wij al aan de 21 procent. En we hebben het ons opgelegd in 2013. Ik denk, als je met z'n allen ziet, je ziet ook dat alle bedrijven... houden zich aan die code tabaksblad. Dat is ook... Um, Voor goed bestuur is dat. Dan eh, moet, precies. Jezelf, moet je jezelf verantwoording ja. afleggen als bestuur, als bedrijf... hoe je dat aanpakt, als je het niet aanpakt. Precies. En, dat, en deze wet is eigenlijk precies hetzelfde idee. Dus je moet minimaal 30 procent vrouwen en minimaal... 30% mannen in je raad van bestuur hebben. En haal je dat niet, moet je dat uitleggen in je jaarverslag. Nou, dat is, uh, dat is geen welse neus. Want je moet ook nog vertellen hoe je dat wel denkt te gaan bereiken. Uh, nu, nu zegt een collega van u in een opiniestuk in het Financiële Dagblad... een advocaat van Simmons Simmons... Ja. vanochtend dat een vrouwenquotum een typisch staaltje van symboolwetgeving is. Bovendien, het levert enorm veel romslomp op. Want dan moet je dus allemaal opschrijven wat je dan wil en waarom je het niet hebt gedaan. Met andere woorden, het werkt niet, zegt zij. Ja, zij zegt eigenlijk een streefcijfer werkt niet, het moet een quotum zijn. En uh, nou, dat vind ik een hele goede stelling van haar. Alleen zover waren we in Nederland niet. Uh, dus als je dan begint met wettelijk vast te leggen dat er een streefcijfer is, zijn we al een heel eind op weg. En de kwotum was onhaalbaar in Nederland. Als je dan ziet dat we binnen drie jaar bijvoorbeeld absoluut niet meer vrouwen in de top krijgen, kunnen we altijd nog naar dat kwotum toe. Want dan kan je namelijk uh, laten zien dat bijvoorbeeld in de jaarverslagen de redenen onzinnig zijn. En dan kan je zeggen, nou, bedrijven zijn niet klaar... om zichzelf een streefcijfer op te leggen. Dus laten we nou maar naar de quota gaan. Dus ik ben ook nog lang niet klaar, hoor. Dus ik ben het ook wel met haar eens. Maar ik denk dat ik iets optimistischer ben. Dat, uh, ja, laten alle vrouwen maar een aandeel gaan kopen. En dan kunnen we dat afdwingen. Dus ik zou haar oproepen om aandelen te gaan kopen in bedrijven. En dat af te dwingen. En dat is ook een mooie tip voor andere vrouwen die in dit soort bedrijven zitten. Dank u ja. wel. Mirjam de Blekoer, partner bij advocatenkantoor Baker McKenzie. Hele sterke cannabis moet niet meer als softdrugs, maar als hard drugs worden gezien. Dat is het advies van de commissie Garretsen. Die onderzoek deed naar het THC-gehalte onder andere in Wiet. Want, zegt die commissie, dat gehalte is sinds de jaren zestig bijna verdubbeld. Ongewenste bemoeienis of toch een goede zaak. Nicole Maalsten, wat vindt u? Ik vind het goed nieuws omdat ik het goed vind als er een kwaliteitscontrole gaat komen op de wiet die in koffieshops uh, verkocht gaat worden. Of we dan precies deze uh, grens moeten handhaven van 15 procent, daar kunnen we het nog over hebben. Waarom vindt u het belangrijk? Omdat ik uh, het belangrijk vind dat uh, wiet hè, die mensen roken, dat daar gekeken wordt welke bestanddelen die bevat. En dat er ook wordt gekeken of eventueel schadelijke chemicaliën bijvoorbeeld gebruikt zijn bij het produceren van die wiet. Want dat komt er ook nog eens bij. Wat zijn de schadelijke effecten van zo'n hoog THC gehalte? Uh, dat weten we niet precies. We weten wel, door het RIVM is een onderzoek gedaan een aantal jaren geleden... waarbij gekeken is of er grote verschillen zijn in de effecten van sterke of minder sterke wiet. En dan blijkt eigenlijk dat daar heel weinig verschil in is... omdat mensen gewoon minder gaan roken als die wiet te sterk wordt. Dus eigenlijk reguleren mensen zichzelf? In principe wel. Kijk, het, heeft, uh, niet de, het verschil tussen soft en hard drugs is altijd heel erg lastig. En ik, ik heb daar nooit, ben daar eigenlijk nooit voor geweest. Um, maar toch vindt u het een hele goede zaak. Ik vind het een goede zaak dat er naar een kwaliteitsnorm, aan een kwaliteitsnorm gewerkt gaat worden. En in die zin vind ik ook dat we hiermee verder moeten gaan. Ik zie het als een eerste stap naar regulering... He, want dat moet dan. Je kan niet de koffieshop zelf vragen om die wiet te testen. Dat moet nou in ja, principe de overheid gaan doen. Dat is een hele realistische vraag. Want hoe gaan koffieshops dat controleren wat er, binnen die, wat er bij die achterdeur naar binnen komt? Dat kunnen ze niet. Je kunt niet aan wiet zien uh, hoe sterk het TSC-gehalte is. Of andere bestanddelen, uh, daar kun je niet naar kijken. Dan moet je een test voor uitvoeren. En dat betekent dus mensen die moeten komen controleren om te kijken of er te veel in zit of niet? Ja, maar die testen, dat, dat is heel ingewikkeld. Dat is een bepaalde laboratoriumopstelling, dat kost tenminste twee ton. Dus ik kan me niet voorstellen dat elke coffeeshop zo'n laboratorium gaat aanschaffen... om elk partijtje wat je op de illegale markt dus koopt, te gaan testen. Is het dan wel uitvoerbaar? Nou, ik denk dus dat dit een eerste stap is naar regulering. En in die zin vind ik het een goede... Uh, een, een, een goed uh, eigenlijk initiatief ja, ook al, of advies. Eigenlijk. Ook al hebben mensen eigenlijk zelf al door, zegt u, als het te veel of te weinig is. Wat we ook horen in de berichtgeving is dat het juist heel schadelijk is, hè? Die hoge, dat hoge THC-gehalte, dat het verslavend is, heb ik al uh, gehoord vandaag op de radio, en uh, dat, het gewoon heel, dat het de kans op bijvoorbeeld psychoses ook verhoogt. Is dat allemaal onzin? Nou, Waar het over gaat, en dat is een heel ingewikkeld verhaal, is het gaat niet alleen over THC, maar er zijn ook andere bestanddelen die uh, het effect van dat THC-gehalte beïnvloeden. Dus je kan nooit eigenlijk precies weten waar het aan ligt, is dat het? Nou, waar, wat, waar het om gaat is dat een consument... het gaat niet alleen om de stof, maar de hoeveelheid die je ervan neemt... Um, het ligt ook aan de persoon die die stof inneemt. Dus de geestelijke en fysieke gesteldheid van die persoon. En de omgeving waarin die dat doet. De die drie dingen uh... samen bepalen hoe het effect is van een bepaald middel. En daarom is er nog veel te onderzoeken. Dank u wel, Nicole Maalsteen van de Universiteit van Tilburg. Precies. En de Vrijmybo dan van Wieger Hemmer, Onze verslaggever die is op een hele bijzondere vrijdagmiddagbureau... vandaag geweest in Naaldwijk. Tja, Petra... Ik ben toch maar niet gegaan vandaag naar Naaldwijk. Ik vind deze vrijdag, vrijdag 24 juni 2011, een moment om terug te blikken. Want zo was het bedoeld ook, hè? oorspronkelijk de Vrijmuibo. Op een luchtige manier de week afsluiten en het weekend ingeleiden. Nou, we hebben zo hard gewerkt vandaag dat we wel vonden dat we een lekker biertje verdiend hadden. Na gedane arbeid is het goed rusten. Gedane arbeid, dat geldt ook voor haar. Petra Grijze, het zit erop. Tenminste, voor WNL's avondspits dan. Ik weet het nog goed. Toen je je vertrek wereldkundig maakte, was ik in Apeldoorn. De mensen daar zagen het aan me. Wat is er? Vroeg een van hen. Ik zei, ze gaat weg. Wie? Petra? Ik knikte. Gaan jullie hier, in Apeldoorn, haar missen? Uh, ik denk in heel veel plaatsen, niet alleen in Apeldoorn. Zelfs over de grens kwam de klap hard aan. Huh? Nee. Als je luistert naar Petra, dan is het alsof je een tête-à-tête beleeft. Het grote nieuws wordt door haar aangesneden en als persoonlijke gift uitgedeeld. Of zoals een vrouw uit Twente het verwoordde. Mensen vinden het toch wel heel prettig om één om op één geïnformeerd te worden. En, en niet uh, als het zoveelste uh, persoon in de rij uh, ergens te hoeven aansluiten. Het moet warm, persoonlijk en knus. Ja, ja dan heb je het heel goed samengevat. Ja. En straks in de auto terug zou ik zeker niet verzaken om Radio 1 aan te zetten. Om uh, ja, de details van wat er allemaal in de wereld is gebeurd vandaag uh, tot mij te nemen. Dan zit je dus in de auto en heb je het gevoel dat ze naast je zit. Dat ze mee rijdt. Dat doet ze dus straks niet meer. Die teleurstelling slaat bij sommige mensen om in woede. Dit vind ik geen stijl, maar goed. Is het een klap voor Radio 1? Ja, dat denk ik wel, ja. Want ze kon wel wat, toch? Nou, ik vond van wel, ja. Aardig. Ja. Nou... Dat klinkt wel wat zuinigjes. Mag het een onsje meer zijn? Ja, nee. Maar toch niet? Nee. Oké, okay. laat dat onsje dan maar zitten. Wat maakt Petra Grijze Petra Grijze? Ja, die vragen worden ons al eens vaker gesteld. Uh, soms moet het een combinatie van een aantal factoren zijn. En uh, dan ontstaat er iets. En dat iets kan soms heel puur zijn. Goed gesprek en luisterend oor. Daar zijn de mensen soms wel heel blij mee. Petra Grijze is voor velen een voorbeeld. Dat merkte ik op een beurs ergens in Amsterdam. En dat vind ik. Echt iets waar ik iedere keer weer van leer dat ze gewoon door blijven vragen en dat ze gewoon kritisch zijn. Kritisch dus. Nou ja, je zult maar presentator zijn. Die doen het goed hoor. Als je zegt: leunen tegen de bar, pst, ik ben presentator. Dan zit je gebakken. Waarom eigenlijk? <lacht> um, ja, ze zijn heel, heel slim en arrogant, maar dat is soms ook wel leuk. Arrogant. Mooi toch? Ja, nee. Maar oh, toch niet? Nee. Mm. Nou ja, even terug nog naar die jongen. U kent hem nog wel. Die dagelijks in de spits, via Petra Grijze het wereldnieuws tot zich nam. Hij vindt toch wel een nieuwe bijrijder? Nee, nee, nee. Dat is een verschrikkelijk probleem. Een probleem dus. We maken de balans op. Het vertrek van Petra Grijzen. Wat betekent dat voor WNL, voor avondspits? Ik vroeg het aan Ben Bot, oud topdiplomaat en natuurlijk ook oud-minister van Buitenlandse Zaken. Nou, oh, ik denk dat uh, op termijn... Het, het, tot een verarming zal kunnen leiden. Die Petra grijs toch. We gaan nog wel van haar horen. Maar waar precies? Ik keek samen met Alexander Rinoij Kan, de baas van de Sociaal-Economische Raad, in de glazen pol. Mijn optimistische inschatting is: ja, maar mijn belangrijkste constatering is uh, grote onzekerheid rond die inschatting. Bij wie je het ook vraagt. Dus harde voorspellingen zijn op dit moment niet te doen. Dan maar geen voorspellingen, maar een naspel. Petra, Omdat het dan de vrijdagmiddagborrel is. Officieel dan. Proost. Nou, wat fantastisch, jongens. Ja, je had ik echt niet om, om Ja, heel erg bedankt. Ik ga ook, het, het was mijn uh, laatste avondspits, nou, dat is inmiddels wel duidelijk. En ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren. En natuurlijk ook onze kleine, dappere. Redactie hier bij WNL, die toch met heel weinig, heel veel voor elkaar hebben gekregen. Kasper, Wieger, Martine, Richard en Techniek, Pieter. Allemaal heel erg bedankt. Ik ga jullie missen, maar misschien zien we elkaar wel weer. Zo gaat dat. Dat kan heel goed gebeuren. Nogmaals, u ook heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, zet hem nog even op in die avondspits. Volgens mij is daar niks meer van over. Dat is maar goed ook. Heel fijn weekend. Dag. Op wnl.nl. De Radio 1 Tour Top 100. Avec toi, je ferai n'importe quoi. Wat zijn de 100 beste Franse hits? Pour le chaos. Tu chans, la de Radio 1 Tour Top 100. Je viens te chanter la balade. Ga naar radio1.nl, kies uw favoriete Franse muziek.